in the show. Uh, it's gonna be it may die. Uh, everybody's uh, you're uh, not Still in my Zfm. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Carmen Verheul met het NOS journaal. DSB-directeur Scheringgaat denkt na over een plan om zijn bank te redden met de hulp van spaarders. Ze zouden een deel van hun spaargeld moeten omzetten in aandelen om de schuld van DSB omlaag te brengen. Volgens Jelle Hendricks van het steunfonds Probleemhypotheken is dat vooral aantrekkelijk voor spaarders met een hoge rente, omdat zij bij een faillissement hun geld zeker kwijt zijn. Voor het plan is ook de steun van de Nederlandse bank nodig, die het maximale krediet voor DSB weer zou moeten verhogen. Het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Duitsland is gebeurd totdat de chauffeur onwel werd. De bus van Hatro Tours reed gisternacht in de berm en kwam op zijn kant terecht. En daarbij raakten de chauffeur en vijf anderen gewond. In de bus zat een kerkkoor uit Maurik in de Betuwe, dat op weg was naar Keulen.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 Eind september opende het leger van Guinea het vuur op mensen in een stadion... die demonstreerde tegen president Camara. Daarbij kwamen volgens ooggetuigen meer dan 150 mensen om het leven. De West-Afrikaanse landen zeggen dat het geweld in Guinea... een bedreiging vormt voor de veiligheid en stabiliteit in de regio. In de eredivisie behoudt FC Twente de koppositie door een overwinning op AZ. In Enschede werd het in blessuretijd 3-2... In Amsterdam won Ajax met 4-0 van Willem II. PSV won thuis met 1-0 van Heerenveen. En NAC wist na vier nederlagen op rij weer te winnen. Thuis tegen Vitesse werd het 4-0. En dan het weer. Vannacht droog en koud, plaatselijk lichte vorst en ook kans op een mistbank. Overdag af en toe zon, in de ochtend mogelijk wat regen en het wordt zo'n 11 graden.